Streepje ask. Welkom in het uh, Bartimaeus i-ASK vragenuur. 8 februari. En uh, de, de nummer 50 zijn we net gepasseerd vorige week. Dus dit wordt nummer 51. Als het goed is heb ik alle links weer rondgestuurd. Soms zijn ze wat vroeger, soms zijn ze wat later. En deze keer waren ze wat later. Tja, dat kan soms gebeuren. Oké, okay, wat gaan we doen? Um, even kijken. Vragen via i-ASK gaat Tom gaat te doen over het inloggen van TC Conference. Ik ga daarna uh, me bemoeien over de app TapTapC, waarna Tom uh, dit gaat tegenwerken met OMOBI of gaat vergelijken met OMOBI. Beide zijn uh, leuke dingen vind ik. Daarna is er een appje uitgekomen die heet Access Notes. Nou, Die hebben jullie vast niet gemist, maar ik wil hem toch even bespreken voor de rest die deze podcast luistert. Uh, ik vind het een mooi ding uh, en ik denk dat ik er een hoop lol en gemak van ga hebben. Tom had wat raars gevonden bij de iOS 6.1 en thuisdeling waar hij uh, gewacht van wil maken. En dan krijgen we wat er nog tot tafel komt en op de valreep. Nou, en uiteraard zullen jullie wel het een en ander aan vragen, opmerkingen, toevoegingen, et cetera, hebben. Dus uh, ja, ik heb er helemaal zin in. Oh, ik dacht dat ik dat in de zon kon gaan vieren hier... maar die gaat nu weg en uh, wordt vervangen door sneeuw. <laughs> ja, goed, oké. Okay. Ik zit binnen bij de kachel. Het zal wel goed komen deze komende uur... of even langer, dan nou, anderhalf uur. Ik geef de mic aan Tom... en die gaat wat vertellen over de vragen die binnengekomen waren... bij het inloggen van de TC Conference app. Het enige wat ik ervan gehoord heb is als ik de app... Uh, ...laat connecten... ...dan zegt hij zelf connectend. <laughs> met een heel raar... ...benepen stemmetje. Dat had hij veel beter aan de voice-over kunnen overlaten. Oké okay, Tom, pak de mic en brood los. Ja, hij doet het. Altijd leuk. Um, ja, er was één vraag. Uh, ik ben even kwijt... ...en ik heb nu zoveel dingen openstaan... ...dat ik het eigenlijk niet meer goed kan zien. Ik dacht van Lambert over... Uh, ...dat hij wilde inloggen... ...met de TC Conference app... En er werden hem een aantal gegevens gevraagd en hij vroeg zich af uh, hoe die daar aan kon komen. Um, die staan natuurlijk ook op uh, Blink Magazine, maar ik dacht ik noem ze hier nog maar een keer. Um, ik heb vanochtend geprobeerd om mijn eigen iPhone in te loggen, maar dat ging voor geen meter. Hij vloog er iedere keer uit. Ik hoor bij direct dus nu iets moois over Connected, maar dat heb ik niet gehoord. Ik kan het zo nog even proberen. Ehm... Um, bij het starten bij de tc Conference. Kom je in het. Noem het maar even het inlogscherm. Daar worden vier dingen gevraagd. Een server. Een room ID. Een gebruikersnaam. En een wachtwoord. Hmm. Voor de Bartimaeus room. Is de server. Dat is een IP adres. Dat is altijd een combinatie van cijfers. Het zijn eigenlijk vier groepjes gescheiden door een punt. En uh, zo'n getalletje ligt tussen de. 0 en de 255. En de server die je voor eh, TC Conference nodig hebt bij het iAsk vragenuur is 74.208.96.53. Oké, okay, het volgende wat je gevraagd wordt is een room ID. Dat is als het ware... Het nummer van de kamer, want er wordt gesproken over verschillende conferentiekamers. En de, het nummer van de Bartimees Room is: R.S., dus Richard Simon, 7 2 keer een A, dus Anton Anton, 097, Anton Eduard, 03 Ferdinand Berdinand. Oftewel, Bernard. Nou, dat, is, dat zijn allemaal indrukwekkende cijfers en getallen. Maar dat onthoudt hij. Dus je hoeft dat eigenlijk maar één keer te doen. Nou, het volgende veld is je gebruikersnaam. En het volgende veld is je wachtwoord. En bij deze uh, conferentieroom hoef je het wachtwoord niet in te tikken. En veeg je dan verder door, dan krijg je de connect-knop waar Dirk het zo al over had. En die het dus bij mij niet deed. Maar ik zal hem voor de grap even proberen nu. Ik heb mijn iPhone op dit moment even niet aan de mixer hangen. Dus we proberen het even zo. App-kiezer. Tab-optie. wc Server. wc 208. Server. 74.208.96.53. tekstveld. Room id r 7 a R7-A-097-A-103-FB. Tekstveld. Connect. Knop. Ik pak de connect-knop. Weet. Grijs. En nou doet hij het dus ook. Hij zegt smart office en vervolgens word ik eruit geknald. Um, geen idee wat het is. Ik heb mijn, uh, mijn iPhone gereset en weet ik allemaal meer. Maar op de een of andere manier werkt het niet. Maar goed, dat is dan niet anders. Um, Misschien herkent iemand dit probleem, um, ik geef in ieder geval de microfoon even vrij, want dit is denk ik wel het hele verhaaltje. Nou ik heb uh, precies even gelijktijdig met jou mee weer ingelogd en ook even zo snel weer uitgelogd uh, Tom. Bij mij gaat het wel goed, net als vorige week, maar vooral uh, denk ik moet je eventjes uh, niet vergeten dat als het je dan wel lukt en je gaat meepraten via de app, dan veroor ja, veroorzaak je uh, naar mijn ervaring van vorige week de grootste ellende op de room. Dus dat uh, moeten we misschien ook uh, nog even maar niet hebben, want uh, dan moeten we misschien eerst in een uh, rustig uurtje, moeten jullie of een aantal van ons maar eens even testen van uh, wat is er nou eigenlijk precies voor uh, buggy met die hele app weer uh, aan de hand. Ja, ben ik helemaal met je eens. We hadden dat vorige week gezien en we hadden ook al geconstateerd dat, dat... Ja, dat ook. we zien, geen kans gezien om dat van de week uit te proberen. Moeten we even op ons to-do-lijstje zetten, Derek en Nens, dat we even gaan kijken hoe dat nu met de app zit. Gedaan. Ik kom er dus wel gewoon in. Ik krijg niet die rare crashmelding die jij krijgt... die, uh, nou ja, uh, misschien met een andere app die jij op je telefoon hebt staan te maken zou kunnen hebben. Geen idee. Nou, hij roept iets van Smart Office. En dat staat helemaal niet op mijn iPhone, dus ik heb echt geen idee. Oké, okay, dan heb ik nog één aanvulling. Jij noemt in het begin een, een IP-adres wat je in zou voeren. Dat zal ongetwijfeld goed zijn... En misschien verandert dat ook wel nooit, maar je kan ook met www.conference321.com, als ik het goed onthouden heb, ik heb hem er nu weer uitgegooid uh, inloggen, volgens mij. Want dat staat bij mij in dat uh, eerste veld. Ja, als ik dan even mag reageren. Ik heb gisteravond hetzelfde probleem gehad, ik werd er ook uitgegooid. Um, tot mijn grote verbazing probeerde ik het vanmiddag weer en toen kon ik gewoon inloggen, dus... Uh, het is misschien wel iets wat vanzelf overgaat. Nou, het is misschien een goeie. Ik zal het uh, zo door de dag heen eens even blijven proberen. Oké, okay, het uh, blijft een beetje een rare app. Zou die goed werken? Zou dat best een hartstikke mooi ding zijn? Uh, hij heeft ook, vind ik als nadeel, en dat heb ik al eens eerder bij ze gesuggereerd bij uh, TC Conference. Als je ermee aan het praten bent, dan heeft hij een talkknop. En... Die kun je dubbeltikken, dan kun je praten. En het is niet helemaal duidelijk aan die knop te zien of je nu wel of niet aan het praten bent. Nou, zo'n knop die kunnen ze vast wel selected maken of er iets mee doen. Of een stoptalking knop daarvan maken op het moment dat je die talk gedubbeltikt hebt, dat die dan stopt wordt. Dan wordt het allemaal een stuk duidelijker in ieder geval. Oké, okay, zijn er nog meer dingen over dit punt? Anders ga ik verder met tap-tap-see. Yo, uh, sorry, ik had even niet in de gaten. Ja, inderdaad, Dirk, daar heb je helemaal gelijk in. Het is een beetje een vaag uh, iets uh, uh, wat er gebeurt. Uh, Dirk, PC is Ik ga de microfoon lokken, maar dat schijnt even niet te willen. Op het moment, ik doe het even via het menu. Kom maar even tussendoor. Um, de boel zat weer vast. Ruud, jij was iets aan het vertellen. Um, ik denk ook aan de klank te horen dat jij dus ook via de TC Conference uh, app nu draait. En als dat het geval is, weten we eigenlijk nu wel zeker dat uh, die app de boel uh, laat hangen. Uh, Dirk, ga je gang. Dirk PC is talking. Jip, yep, Dirk PC is talking. Kijk, dat is wat we graag horen. Oké, okay, de... Ja, nu zegt die mikke velenbron, maar ik denk dat ik er nog wel ben. Het zal nog een grapje van de uh, plugin zijn. Oké, okay, de TapTapC app. Als ik hem tik. Dan krijg ik in feite een heel simpel interface. Take picture. Knop. Een take picture knop en een Re repeat knop. Repeat knop. About. knop. Een about knop. Re take. En dat is eigenlijk alles. Nou, er staat hier een toetsenbordje voor mijn neus Als ik op die take picture knop dubbel tik, hij regelt de flash, hij regelt hij zelf. Re dan zegt hij Picture 1 taken. Oftewel, ik heb een foto gemaakt. En dan zou hij Sorry, straks. Het is een computer keyboard. Nou, hij vindt dat het een computer keyboard is. Um, je kunt ook daar direct een volgende foto achteraan maken: picture knop. Nou, van een frisdrankfles: picture picture ik weet niet of deze goed ging. We doen het nog een keer. Pixel oh, Toch wel. Hij zei dat de Pixel 2 had ik willen maken. 2 is plastic bottle. Een plastic bottle. Het is echt uh, bijzonder grappig. Uh, het is mij niet helemaal duidelijk hoe ze dit nu doen. De um, Berichten zijn een beetje dat er een deel wordt gedaan via uh, het object herkennen van, uh, door computers. En een deel door mensen. Die keek net langs de fles en zag mijn laptop erachter staan. Ja, dat kan ook nog. En een deel wordt dan gedaan door mensen. Um, wat ik wel een beetje heb is van ja, dit, dit, dit staat nog voor mijn gevoel een beetje in de kinderschoenen. Je kunt hier nog niet echt mee rondkijken wat je heel graag zou willen. En dat die on the fly dingen gaat doen. Maar aan de andere kant, het zit er wel heel dichtbij. Ik denk wel dat we dat dit nog een beetje. Ja, mogelijk speeldingen zijn. Je ziet niet exact wat het is. Uh, maar als we twee, drie jaar verder denken, dan kan ik me zo voorstellen dat je echt gewoon alles kunt fotograferen. En daar zeer gedetailleerd een rapport over krijgt. Wat het is, waar je het koopt, waar het van gemaakt is. Uh, wat voor houtsoort, et cetera. Wat voor verf erop gesmeerd is. Nou gewoon echt wat je maar over een artikel weten wil. Dus ik denk dat dit een hele grote vlucht gaat nemen. Uh, ik ga nog even naar de About. Nee, Hij heeft een, re een repeat trouwens, die wil ik even nog vergeten. Nou ja, die herhaalt het laatste wat die. Nee, die het laatste wat hij gezegd heeft. En debout. Kijk, terugknop. In privacy Policy. Knop. Versie 1. Privacy Policy. Lop, misschien Knoop. dat het in de Privacy Policy wel staat wat ze doen. Daar heb ik eigenlijk niet Sessie. in gekeken. Even snel snuffelen. Pri Mobile Privacy Policy. Privacy. Dat 1. Data. PNV. Af. De only collect anonymous information. Ja, ze willen toch wel location data share en dat soort zaken. Wat je natuurlijk altijd wel moet bedenken is dit soort dingen gaat naar externe servers toe. Dus uit privacyoverwegingen moet je altijd wel oppassen met wat je fotografeert. Of wie en wanneer en hoe. Ik geef de microfoon vijf voor vragen of eventueel andere discussies. Brandbos. Ja, even een vraagje Dirk. Uh, Dirk, ik begreep dat je ook de laatste vijf foto's, dat hij die onthield, maar je hebt maar uh, één repeat knop laten horen. Dus hoe kom je nou weer bij de vorige foto's terug? Voor zover ik weet kan hij dat gewoon niet. Hij slaat ze niet op op je fotorol of iets dergelijks. Ehm... Um... Oh, ik pak even de microfoon. Ja, ik dacht inderdaad begrepen te hebben dat hij er vijf zou kunnen onthouden. Nee, volgens mij doet hij dat niet. Ja, hij schijnt er wel vijf te onthouden, maar ik heb niet kunnen. Kijk, als ik. Ik pak even, ik zet hem even vast. Ik zet hem even vast, anders dan lukt het niet. Ik ga even terug naar de. Tap, tap, C. Tap, tap, C. En ik maak Terugknop. nog even wat... Terug, terug uit die about naar de... Schiet er daar Coming. nog een foto heen. Kijk, nu begint hij weer met picture 2. Teken 3. 5. En nu gaat hij weer... En... Als ik nu bij de repeat. Oh, hij zit een witte koffiemok op, op een houten tafel. Het is uh, heel prachtig, die staat er inderdaad. Dat vind ik dat toch wel weer bijzonder. Kijk, ik kan nu niet uh, laten herhalen wat picture uh, 1, 2 of 3 is. Nou, dat vind ik van picture 3 ook, dat klopt, dat was hetzelfde. Ik denk dat ze die vijf pictures nemen om uh, wat meer tijd te hebben. Dus dat je dan uh, iets fotografeert en dan het tweede en dan het derde en dan het vierde en dat iets of iemand dan van de eerste of van de derde kan zeggen wat het was. Dus dan heb je wat meer speling in tijd, denk ik, om uh, wat meer speling in tijd om te horen wat de dingen zijn en heeft men wat meer tijd om die herkenning erdoor te jagen. Ik zou ook nog wat dat ja Ze roepen toch dat ze wel een witte koffiemolk op een tafel zien of, of iets wat er heel veel op lijkt. Dus dan zou je toch zeggen dat daar wel mensen uh, dit soort dingen doen. Ik zag Alwin ook nog wat roepen. Alwin, wat uh, wilde jij melden? Uh, Alwin, jij was net een tijdje aan het praten. Maar uh, we horen niks. Dus ik weet niet of je op je iPhone zit of op je computer. Maar in ieder geval doet de microfoon het niet. Wil je nog even iets kort proberen te zeggen? Oké okay, jongens, dat gaat, niet, uh, gaat allemaal niet lekker. Dus ik ga gewoon maar verder met uh, het volgende item. En dat is dus naast TapTapC hadden wij ook al Omobi. En ik heb die ooit wel eens geïnstalleerd. En hij staat er nog steeds op. En het leek mij leuk om dat even te vergelijken... met de TabTab -tab C. Reis Virus. Ik ga hem dus nu even starten. Omobi. Het is eigenlijk net zo'n simpele app als uh, TapTapC. C. Bovenaan heb ik een information-knop. Show history-knop. History dan zie je alle resultaten... Van de foto's die je hebt gemaakt. Take picture. Knop. En take picture. Goed, ik zal eens even kijken wat hij van dat ding maakt wat voor mij staat. Uploading. Weglatingsteken. Searching. Weglatingsteken. Laptopcomputer. Laptopcomputer, zegt hij. Oké, okay, um, de grap is dat toen ik dit vanochtend deed, zei hij zelfs ook nog dat het een Mac was. Zo, heet en misschien heeft dat te maken met toch de manier waarop je ervoor zit. Take picture. Ik zal het nog eens proberen. Take picture. Uploading. Searching. Apple MacBook Pro. Nou zegt die Apple MacBook Pro. Dat komt waarschijnlijk omdat ik de, de, mijn iPhone ietsje naar beneden richt. Zodat hij je niet alleen het scherm ziet. Maar ook het toetsenbord. Um, als ik nu ga vegen. Show history. Take picture. Information. Apple Macbook Pro. Laptop computer. Dan staan ze nog keurig onder elkaar. Ik hoef niet eens de history knop aan te tikken. Als ik dat doe, zie ik er nog veel meer. Laptop computer. En kan ik ook... Weeg omhoog of omlaag om een aangepaste beeld. Ja, ja. En kan ik ook eventueel dingen uit de history uh, verwijderen. Ik heb hier ook nog een pak koffie staan. Ik ben benieuwd of hij dat herkent. Maar dat is mij één keer gelukt. Bij mensen waar ik een iPhone training aan huis gaf. Toen wilden we dit ook proberen. En toen zag hij keurig dat het een... Pak Douwe Egberts roodmerk was, maar dat is dit niet, want dit is volgens mij gewoon van de C1000. Maar we zullen eens even kijken wat hij doet. Zo, hey, steady. Take picture. Knop. Take picture. Uploading. Weglaten. Searching. Weglatingsteken. Weglating dit kost kostte meer moeite. Dit gaat hij niet herkennen. Dat zou ook met het licht te maken kunnen hebben. Dus ik ga eventjes. Oh, deze heeft ook een automatische flitsstand trouwens. Dus dat zou. Oh, sorry. Wat zei hij nou? Show me stereo. Knop. Take picture. Knop. Show me Laptop computer. Apple MacBook Pro. Polityenerbacht. Polyteen back, zegt hij. Ja, nou dat kan natuurlijk ook. Misschien heb ik hem verkeerd om. Ik probeer het nog één keer. Apple, laptop op show heek study. Knop. Take picture. Knop. Uploading. Weglating. Searching. Weglating steken. Dismeetek A-menuut. Weglating Ja, deze herkent hij niet. Ja, dan had je maar. ...daar we echt best moeten kopen. Ook van Omobi weet ik niet wat erachter zit. Ik dacht ook een beetje hetzelfde... Um, ...via herkenningssoftware, maar ook een menselijke tussenkomst. Zoals dus ik het pak nu heb liggen, gaat het dus helemaal niet. Nou, je ziet, er zit eigenlijk weinig verschil volgens mij in de apps... Behalve dan dat je uh, met deze app uh, wat meer kunt zien van de foto's of van de resultaten, omdat die keurig onder elkaar blijven staan. Dus uh, ja, dat zou een, een voordeel kunnen zijn boven de app TapTapSee en ze zijn volgens mij allebei gratis. Oké, okay. eens kijken of het direct er inmiddels alweer is. Ik geef de microfoon vrij. Ja, zeker is Dirk er weer. Hij was even in zijn blauwe hinein verdwenen. Uh, het kan ook heel best zijn dat, dat de um, engine of het netwerk om dingen te herkennen gewoon iets is wat je in een app kunt bouwen. Dus dat zowel OMOBI als TAPTAPC van hetzelfde gebruik maken. Nou, wat je zei, dat klopt denk ik wel OMOBI is daar wat, uh, wat uitgebreider in. Hé, hij doet het. Sorry jongens, ik had de microfoon niet aangesloten. Hoe dom kun je zijn? Um, we hebben ook nog, ook nog vistwits, hè, en daar ben ik zeker van dat er iemand achter zit. Achter deze twee, ik dacht dat er, dat er niemand achter zat. Ja, achter Omobi dacht ik wel, maar dat, dat weet ik niet. Het is er een beetje moeilijk om daar uh, uh, onder achter te komen. Men is daar misschien niet open. Ik, uh, ik weet het gewoon echt niet. Nou, ik denk van niet omdat ze een oproep hebben gedaan voor VisWis. om daar uh, mensen voor te krijgen om daarmee te helpen. Het lijkt me sterker dat, dat nog een slaag. om twee andere de lucht te krijgen waar wel mensen achter zitten. Bovendien krijg je ...krijg je het antwoord heel snel terug. En, um, en bij is moet iemand het antwoord echt intypen. Het wordt niet ingetypt. Het gaat veel te snel. Ja, dat ben ik met je eens. Als, het, uh, als er mensen bij betrokken zijn... ...dan denk ik wel dat in eerste instantie... ...een computer uh, dingen gaat herkennen. Mocht dit alleen op uh, computerherkenning gebaseerd zijn... ...dus die OMOBI en uh, TAPTAPC... ...dan vind ik het toch wel heel erg knap... hoor, ...dat ze uh, al wel zover zijn. Ondanks... ...dat ik denk dat het nog in de kinderschoenen staat... ...ja, kunnen ze dan al wel heel veel met zo'n simpel iPhone en een foto? Ja, OMOI maakt gebruik van uh, een, een database van foto's, uh, heb ik ooit eens gehoord. En het grote voordeel van VisWis is dat je in feite een vraag kan stellen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, uh, als je bijvoorbeeld met TapTapC... ...een foto neemt van iemand bijvoorbeeld... ...dan gaat hij een willekeurig object... ...dat kan bijvoorbeeld... ...ik heb een foto getrokken van mijn vrouw... ...en die zegt dan ja, een tas... ...dus dan gaat die object gerichte uh, antwoorden geven. Maar met vis-vis kan je zet, bijvoorbeeld zeggen van... ...kijk, uh, welke kleur uh, is de trui van deze vrouw... ...en dan krijg, kan je ook gerichte vragen stellen. Ja, dat klopt. Ik heb dus een foto van mezelf gemaakt... ...en toen zei hij... Uh... Vrouw met die en die kleur blouse zijn die vanzelf. Bij viswiz kun je echt, ik heb het nooit gedaan hoor, maar kun je echt zeggen van heb ik een vlek in mijn trui ofzo. En dan krijg je inderdaad antwoord. Ja, plus dat het grote voordeel van viswiz is. Dat is dat je ook iemand uh, zijn e-mailadres kan doorgeven en als je dan een vraag stelt, dan kan, kan die persoon die uh, via mail een berichtje krijgen. En dan uh, kan je in principe zelfs uh, vrienden aanspreken. En dan, uh, als je dan op de link klikt, dan uh, ziet u de foto en kan je dan een, uh, het bericht beantwoorden. En dan, ja, dan ge gaat het zelfs in het Nederlands. Oh, dat weet ik niet. <laughs> ja, dan moet je dan mensen genoeg hebben. En die hebben het tijdsverschil voor het er niet mee, denk ik. Nou, er zijn natuurlijk mensen die zitten echt uh, dag en nacht achter een computer. Dus die vinden dat best leuk. Om, uh, ...om dit soort dingen te doen. En een iets kleinere vorm daarvan hebben we gedaan met die... Uh, ...kijk even mee aan UB, die captcha-lijst... ...waar je gewoon captchas op kunt gooien. En dan uh, heb je ze zonderlijk heel erg snel terug. Ik denk dat we hier wel genoeg over gedaan hebben. Of er moet nog iemand zijn die iets heel spannends te melden heeft... ...dan geef ik even de mic voor vrij. En anders ga ik vrij verder met Access Notes... Ja, het grote voordeel wat Taptapsi wel heeft, uh, dat is... Uh, als je bijvoorbeeld een uh, foto van een boek neemt, gaat hij ook de titels voorlezen. Dus heb je een poster, gaat hij ook de tekst uh, zeggen wat er op de poster staat. Dus je kan hem eigenlijk al een beetje gebruiken om uh, teksten van, uh, van posters of boeken of uh, producten uh, te laten voorlezen. Ah, niet te laten voorlezen, maar... Uh, hij doet het ook en hij doet het perfect, want uh, de dokter was hier gisteren... ...en uh, ik had bijvoorbeeld uh, ja, een, een doos met zakdoekjes en ik wist het merk niet... ...en hij zei zelfs het merk en zo. En uh, ik heb hier een boek liggen en uh, ik heb gedemonstreerd met een boek... ...en hij zegt zelfs de titel van een boek, ik heb al gehoord van mensen van tijdschriften en zo. Dus dat hebben die twee anderen... oh ja, uh, um, uh, uh, moest uh, je ja, met die twee andere gaat het... Ja, niet zo vanzelfsprekend, eigenlijk. Uh, TapTapC doet het automatisch als hij tekst tegen... Het uh, zijn en blijven prachtige spullen. En wat dat betreft vind ik wel dat we in mooie tijden leven. Ja, dat vind ik echt. En ook bij die mooie tijden hoort, wat mij betreft, de app Access Notes. We hebben het er al eerder over gehad dat het uh, maken van notities. Uh, ...op een iPhone uh, of het schrijven van tekst op zich prima kan. Maar een probleem wat je heel vaak hebt is dat de cursor niet blijft waar die hoort. Als je de gewone not notities van de iPhone pakt en je gaat er even uit en je komt dan weer terug... ...dan staat de focus op de kop van de notitie en moet je dus weer zoeken in de notitie waar je gebleven bent... En dat hebben ze getracht met Access Notes uh, beter te maken. Het eerste en ook zeer grote nadeel van de app is dat die 14 euro kost. Uit mijn hoofd gezegd, dat vind ik een uh, een hoop geld voor een app. Maar als je veel notities maakt is die denk ik wel waard of als je veel schrijft. Voor de rest blinkt die uit door, uh, door simpelheid... Uh, hij is keyboardgericht, dus als je geen keyboard erbij hebt, kun je uiteraard wel dingen lezen en uh, dingen schrijven, maar dan heb je niet de mooie features van zoeken en uh, het bijvoorbeeld hernoemen van een notitie. Als ik het beginscherm bekijk, dan heb ik een all notes koptekst, oh, weer weer. een add, sync. een sync, search, zoekveld. Een zoekveld waar je door de hele notities kunt zoeken. Nu. Ik heb hier een notitie vragenuur gemaakt. Noten. Een nieuw note. Noten. Access, noten, not, access, noten, not. En een lijstje. Favorites. Help. Help. En drie knopjes onderin. Een settings, een favorites en een help. Nou, settings die vind ik altijd zeer intrigerend. Dus daar ga ik dan... Al... Eerst even kijken, links onderin. Daar heb ik Dropbox settings. Enable syncing. Die staat nu op aan. Dus dat betekent als ik de sync knop gebruik in het hoofdscherm... ...dat hij dan synchroniseert met mijn Dropbox account. Nou, dat is op zich best een mooie, mooie optie. En dat doet hij ook uh, ja, goed... Hij maakt zelf een keurige map aan die app heet. Of apps geloof ik. Daarbinnen maakt hij een AFB access note map aan. En daarbinnen zet hij de tekstbestanden neer. Dat zullen we straks nog even zien. Log -out. Application settings. Ik heb een logout knop. Want ik sta nu ingelog ingelogd Geenable. op Dropbox. Not text de node text size. Dat is natuurlijk voor slechtzienden. Die kun je op een aantal dingen zetten. Tilt -sensitivity. En de device tilt sensitivity... Uh, hij heeft een soort review mode, waarbij, waardoor je met het kantelen van je iPhone naar links of naar rechts naar de vorige of naar de volgende notitie kunt. En hier kun je de gevoeligheid daarvan instellen. Een spelcheck. Order notice by. Order notice by. Nou, die laatste zullen we even bekijken. Settings, terugknop, order notice, order note. check het last edit Last edited, dus wanneer is het laatst bijgewerkt zijn? Wat zegt hij ja nou? Die ga ik even spellen. Ah, alfabetiek. <süie> <technology> Oké, okay, dan moet je maar even voorraaien. Hij staat op uh, last uh, modified of last edited. Nou, dat vind ik prima. Ik ga hier terug. Zittings, terug, Zittings, all notes, terug, all notes, terug en ik tik all de All notes. notes. De lol van dit ding is dus nu als ik een nieuwe notitie ga maken. Ik heb een toetsenbord hier, dus dat gebruik ik nu ook even. Ik dubbel tik op Add. Hij heet New Note 2. Maar hij staat wel direct in het tekstveld, meen ik. Dus uh, even kijken. Dit is mijn tweede notitie. En hier ga ik zo verder. Punt. Nieuwe regel. Oké. Okay. Ik heb dus nu een notitie gemaakt. En dus is dit wel een snelle manier van een notitie maken. Je dubbeltikt op add... En je kunt dus direct beginnen met schrijven. Ik ga nog even een nieuwe maken. Dus dan ga ik terug naar... All Notes. All notes. All notes. Ik dubbeltik add. Note, new note, Hij vindt dit nieuwe note 3. Dus dit is... Dit is... Notitie... notitie. Nummer 3. Punt. Three. En een nieuwe regel een van de opties die je hebt is uh, om een notitie te kunnen hernoemen en dat is option R voor rename het is een not rename note select all waarom dan nu allemaal een select all en een rename note en weet ik van wat er moet moet komen, dat weet ik niet maar je kunt hier nu gewoon direct gaan typen Knop. New even nieuw note 3 weghalen en ik maak er test van werk van test Vol tekst. Je hebt een donen knop. Ten onderkant noten, met test van Dirk. En je mag daar dacht ik ook gewoon enter op geven. Dus test van Dirk enter. Um, om daar direct de titel te veranderen en dat actief te krijgen. Als ik nu terug ga naar de volgende, naar de vorige notitie. Dat kan op twee manieren. Daar hebben ze een sneltoets voor met option J en option K. Ik dacht dat option J terugging. Ik ga even kijken of ik dat goed bedacht had. Klaarblijkelijk niet. Option K misschien. Hey. Hij hey, vindt niet dat ik dat hoef te doen nu. Ja. Nieuwe noten, nieuwe noten, hij gaat dus met optie K gaat hij terug naar de vorige Dat was Nieuw nood 2 En dan moet hij met optie J naar de volgende gaan note test van Dirk. En dat was dus nummer 3 Dus als ik nu terug ga naar de vorige Nieuw note 2 Daar was ik gestopt achter een nieuwe regel Dus als ik nu typ hier is de volgende regel Hier is de Volgende Regel. En ik zet mijn um, snel navigatie even uit met pijl links-rechts samen. Snel navigatie uit. Ik loop nu naar boven met pijl naar boven. Dit is mijn tweede notitie, en hier ga ik over de En een pijl naar beneden. Hier is de volgende regel. Dus hij onthoudt per notitie de cursorpositie waar je bent. En je mag ook via de notitielijst of via de, de, uh, het bureaublad, mag je, of hoe heet dat ding? Je basisscherm. Of een andere app. Maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit wat je doet. Dus als ik hier. namen ophalen Opbouw ga. De app kiezen. Nou ik ga even naar tap tap c. Ik ga weer terug naar de access notes. Access Access Note, en hij heeft daar een nieuw note 2 waar ik gebleven ben. Hier zou ik dus gewoon verder kunnen gaan typen. Maar ik kan hier bijvoorbeeld ook hem even op mijn toetsenbord zetten. Option J geven. Tip note, en ik typ dit, dit moet onderaan komen. Snel navigatie. Snel navigatie. Snel navigatie. Snel navigatie zet ik uit. Dit is notitie nummer 3. Ik moet onderaan komen, onderkant van document. Dus ook door andere apps, heen onthoudt hij gewoon zijn cursorpositie. En dat is denk ik het grootste voordeel van deze app. Naast dat hij uh, sneltoetsen heeft voor uh, een kwartiertoetsenbord, heeft hij ook een aantal sneltoetsen voor een braille leesregel. Hoewel ze daar niet op alle leesregels geïmplementeerd zijn. En op mijn focus doen ze het niet allemaal, helaas. Uh, zij noemen een leesregeltje wat ik niet ken en dus nu ook gewoon even vergeten ben. Ik. De sneltoetsen die er zijn staan keurig in een lijstje in de help. Daar ga ik nog even naar kijken. Als ik naar die help toe wil, ga ik de snel navigatie aanzetten. Ik ga op mijn toetsen met de controlpijl naar boven. Nou, all notice. All Notice. All Context. En met ctrl-pijl naar beneden ga ik naar de onderkant van het scherm. Het meest rechtse item. Help. Dat is help. Dat doe ik dubbel tikken. Interactieve tutorial, Komt De interactieve tutorial is wel grappig. Dan moet je dus ook echt de uh, toetsen indrukken voordat hij verder gaat. Wrestle in Gier alleen laat. Lesson T click case for notice. Lesson 3, review mode. About Access Note. Now we're going to Lesson 3, lesson We're going to Quick Cues quick quick quick notice. Access Note is designed to work with the Apple wireless keyboard to provide quick access to important functions. To use quick keys, hold down the option key and press the key of the desired action. Remember that quick keys are only available when you are editing a note. As I introduce each quick key, Probeer ze voor jezelf te renemen. Een note, press Option R. Textvult, beweeg naar Modus. En nu wil hij dus dat ik die Optie R druk voordat hij verder gaat met uh, de rest van die tutorial. Op zich is het wel grappig gedaan. Kijk of ik hier ook nog uit kan. All Notes terugknop. Ik ga even naar de eerste notitie toe. Ik pak mijn iPhone 1 van het keyboard af. De review staat off. Ik zet nu even die review aan. En wat ze nu bedacht hebben is als ik nu mijn iPhone licht naar rechts toe... Hij ligt nu uh, op mijn hand uh, plat, uh, horizontaal zeg maar. En als ik nu naar rechts kantel, note, test van Dirk. dan gaat er een no-test van DERK. Doe ik dat nog een keer, note, nu. en dan ga ik naar links, note, test van Dirk. nog een keer naar links. Note, note, twee. En de uh, abruptheid waarmee je links-rechts moet gaan, kun je dus in de instellingen instellen. Daar kan ik nog even naar kijken. Hé, hey, dat was niet wat ik wou. Op kiezen. Access noten. Access notes. Access noten. Nu noten. 2. All-notes all All-notes. Settings. Naar de settings. 15 uur 50 Device tilt sensitivity. De device tilt sensitivity. Zet tilt sensitivity. Settings. Terugknop. tilt. til sensitieve. Knop. More sensitieve. Knop, 5. Tilte de left en richt tot testmatige correct sensitivity setting. Dus ze hebben ook nog een keer dat je hem uh, kunt uittesten. En als ik hem nu more sensitive zet. More sensitieve knop. More sensitieve 6. More sensitieve, more sensitieve 1. 7. U staat hij op 7 tiltendevisse lift en 3 tiltendevisse lift en richt tot test altitude curve sensitivity setting. Die moet je even dubbelchecken. Is. Is. En nu beweging naar links links rechts en dan zou dat meer of minder gevoelig moeten zijn. Ik moet zeggen ik vind het verschil niet heel groot. Dus ik zet hem weer. Hoe is sensitieve sensitieve knop. Terug naar 5 waar die staat. Hoe sensitieve en ik ga terug naar terugknop. settings. Settings, all notice. terugknop. Nou, er zit een sync in met Dropbox. Dus dat betekent als ik nu mijn Dropbox app open, dat daar um... moet ik even kijken hoe ik ze genoemd had. Dropbox settings, context. Nee. Daarheen naar de onnoties. Nieuw Note 2 Nieuw Note 2 Test van Dirk En Test van Dirk die stonden denk ik nog niet in mijn Dropbox gezinkt Dus ik ga nu mijn Dropbox app opzoeken Die staat vast in mijn app kiezer App kiezer, tap mail, safa, tc. Pagina 4 van 9, Dropbox Ja, daar staat hij al Dropbox, fb onderstreping, apps, apps. terugknop Ik ga even dus terug naar de appsmap. Apps. Dropbox, de plus. Ik ga die. Kijken wat erin staat. Plus. Er er Ik ga terugknop. Ik ga terugknop. Kijken wat erin staat. Ik wat Ik ga terugknop. Kijken wat erin Ik Ik Ik Ik ga Ik Access notes. Access notes. Access notes. all context. Ik doe een sync met Dropbox. sync Hij zegt syncing. Dan zegt hij syncing, syncing, syncing complete. En hij staat op de sync knop, dat hoor je niet, maar als ik een keertje links rechts Dync knop. Hoor je dat wel? En als Dropbox een beetje snel wil zijn. Wat? Dropbox. Staan ze nu in de map? Dropbox. een fb Access Noten. Apps. Terugknop. En ik veeg naar rechts. NFB-onderstelling Access Search this folder, Access Noten 02 TXT. 0B8 Februari 2013. 11. een net. Access 03 T. Slash 5. Nieuw Noten 1. Nieuw Noten. Nieuw Noten. Test van gek. TXT 49 B8 februari 2013 15 53. En dat is de test TXT 0 B8 februari 2013 14 49. Dus dat zijn twee bestandjes die ik vanmiddag heb aangemaakt. Waarbij dus ook die test van Dirk keurig in de um, Dropbox map terecht komt. Nou en ik neem aan dat iedereen wel gelooft dat hij dat ook met pc zingt En ja dat werkt ook. Eén ding moet ik nog wel even noemen... ...dat zijn de bestanden die je maakt met uh, Access Note. Uh, Ja, Dat zijn een soort basis TXT bestanden... ...waarvan je zou denken dat je die met Notepad kunt lezen. Maar dat loopt niet lekker en wel om twee redenen. Omdat je de nieuwe regeltekens fout interpreteert... ...dus dan die, die, die interpreteert hij die gewoon niet. En omdat die uh, Notepad geen uh, Wordtrap doet... ...dus die breekt geen regels af... Uh, dat is lastig, dus volgens mij kun je die dingen beter met wordpad bekijken of met word, net wat je prettig vindt dan moet je wel even uh, als je in wordpad bijvoorbeeld ctrl-o geeft, dan kom je op bestandsnaam dubbele punt dan moet die op all files komen te staan of alle bestanden, alle bestandstypes dat kun je op twee manieren doen, je kunt achter die bestandsnaam sterpunt ster, ster typen en dan enter daarmee staat die op all files of je kunt doortappen naar de Combo box die aangeeft wat voor soort bestanden die moet laten zien en daar selecteer je daar alle uh, bestanden en dan kun je dus een prima opvragen en Word, oh. toch nog meer sneeuw. WordPad die doet wel aan WordWrap dus aan zachte returns en harde returns en die interpreteert ook de harde returns van uh, AccessNote op een goede manier. Nou, dit was voorlopig even over AccessNote. Zijn de vragen brandlos? Ik laat de mic even los. Dirk, uh, jij zegt dat het een uh, TXT-bestand is. Kun je het dan niet in Kladblok openen? Dan ben je toch van een heleboel gedonder af. Kladblok is in, de, in feite dezelfde als Notepad, sorry voor de mijn Engelse benamingen daarin. Uh, nee, Kladblok die geeft daar dus een probleem in. Die, die interpreteert dat niet goed. En Kladblok doet, dacht ik net als Notepad, ook niet aan um, uh, het omklappen van regels die langer zijn dan zoveel tekens. Dus wat er dan niet op het scherm past van een regel, dat uh, valt gewoon uh, rechts van het scherm af zonder dat je dat leest. Uh, even een aanvulling, Derek. Je kunt uh, Kladblok of Notepad, hoe je het noemen wil, wel vertellen dat hij uh, WordWrap moet doen. Dat zit, uh, ik heb de Engelse versie in het uh, menu-item-format. Um, geef even Gouden Nederlandse vertaling, weet ik niet, daar staat een, een knopje wordwrap. Dus uh, Dus je kunt Kladblok wel degelijk vertellen dat hij uh, regeleindes moet gaan uh, invoegen. Maar dan blijft hij volgens mij de harde returns die je in uh, Access Note maakt verkeerd interpreteren. Dan zet hij gewoon een braille teken neer en zet gewoon de rest, of gewoon een teken neer en de rest zet hij daar gewoon achter. Ik wist overigens niet dat je dat ding daar op wordwrap kon zetten. ...nooit te gek om wat te leren. Dat is altijd wel fijn. Uh, het zou op zich wel handig zijn als ze bij AccessNote daar iets aan doen. Dus ik uh, zal ze daar zeker nog een mailtje over gaan schrijven. Zeker voor een app waar je zoveel geld voor betaalt... mag dat best gewoon TXT zijn, zoals Windows... ...programma's dat in kladblok uh, weergeven. Ja, ik wil er even iets over zeggen. De ring kost 18 euro. Ik vind het een hele mooie app, maar hij kost geen 14 euro, maar 18 en ik heb uh, op het internet uh, een aantal uh, bestandjes gevonden. Uh, zodat je als je dat zou willen op je computer kan kijken wat, je, wat de sneltoetsen zijn. Want dat vind ik een beetje lastig als ik dat op die uh, computer of, of die uh, iPhone elke keer moet opzoeken. Dus uh, ik heb die lijstjes. Uh, of dat lijstje. En uh, ja, als er belangstelling voor het zou zijn, zou ik het ergens kunnen, kunnen neerzetten. Ik heb ze aan de mail gekregen van jou en zal ze op uh, Blink neerzetten. Ja, dat neem ik aan dat het qua copyright geen probleem is. Uh, Dirk, heb je al geprobeerd om het bestandje uh, als tekstbestand in, in uh, Word in te lezen? Die snapt ze wel. Oké, okay, dus die vertaalt dat uh, gekke teken toch uh, zeker in een uh, harde return? Ja, waarschijnlijk. Kijk, dat hele verhaal over harde uh, returns is natuurlijk historisch gegroeid. Vroeger had je een carriage return teken en een line feed. Zoals een oude printer die kan en wagen terug en nieuwe regel doen. En daar zetten ze tegenwoordig vaak alleen maar een carriage return take in de tekst voor een harde return. Uh, en daarbij zou het dus zo moeten zijn dat een tekstwerker dat uh, goed doet. Ja, of dan kladblok de mist gaat of uh, access notes, dat weet ik niet. Ik vind in ieder geval wel dat, dat access notes dit uh, makkelijker kan corrigeren dan dat je dit via Microsoft bij kladblok gecorrigeerd krijgt. En dank overigens als dit voor de correctie, ik dacht dat hij 14 was, ik Zie we dat ik gewoon echt niet commercieel ben, hoe dan ook. 18, ja, maakt het alleen maar nog duurder. Maar ik vind het hem echt eerlijk gezegd wel waard als je gewoon veel uh, notities maakt, want je bent gewoon altijd er zeker van je cursorpositie. Nou ja, ik zit ook te denken aan het feit dat je hem misschien heel simpel zou kunnen gebruiken, en dan is dat inlezen in Word natuurlijk juist prima. Voor het maken van uh, teksten die je ergens anders nog eens nodig hebt. Dan maak je, ik noem maar iets als jij bijvoorbeeld een vergaderingsverslag ervan zou willen maken. Van elk agendapunt een bestandje. En dan lees je dat natuurlijk uh, betrekkelijk makkelijk in, in, uh, in Word. De vraag is dan alleen even of hij iets met dat lettertype doet. Of dat hij gewoon netjes het lettertype het lettertype in uh, overneemt wat jij daar in dat bestand al, uh, al had in Word, dat, uh, dat is mij nooit helemaal duidelijk hoe dat met teksten gaat die je inleest maar als je daar gewoon geen enkele opmaakcode in zou hebben, dan zou je dus gewoon zeg maar in een uh, vergaderingsverslag de agenda punten kunnen inlezen en dan krijg je ze gewoon keurig in de opmaak zoals dat uh, daar bedoeld is. Ja, dat zal ook zeker het geval zijn. Het uh, .txt formaat of tekstformaat heeft geen mogelijkheid om uh, welke uh, lettertype opties of welke opties dan ook, tapopties opties of weet ik voor wat, uh, regellengte, pagina je kunt er helemaal niks in definiëren. Dus als je dit opvraagt in Word, dan wordt het dan geldende lettertype van Word gebruikt om die tekst in te lezen. Oh, en in dat kader is het natuurlijk een buitengewoon handig uh, systeem. Want dan kun je denk ik betrekkelijk makkelijk uh, als je een toetsenbord... Uh, want dan zou het natuurlijk handig zijn als je... Want ik type dan het liefst op een gewoon toetsenbord. En dan zou je eigenlijk zo'n zo op zo'n regeltje moeten hebben zonder braille keyboard. En dan uh, kun je gewoon een, breien, een uh, sorry, op een toetsenbord typen en uh, braille lezen vanaf je leesregel. En dan heb je een redelijke vervanging voor je laptop als... Notuleer voorziening denk ik Ja dat weet ik wel zeker Ja dat ben ik helemaal met je eens Oké okay, nou Er komen misschien nog wel meer vragen los over uh, Access Notes, die gaan we dan wel uh, ergens tegenkomen um, Dan gaan we verder Met het volgende stukje en Tom had iets Gevonden over de thuisdeling en iTunes Nou niet iTunes, iOS 6.01 Waar iets niet ging zoals hij Gedacht had dat het zou moeten gaan Deel het mee Tom ja, het slachtoffer van dit gebeuren zit in de chat. Uh, ik ben met uh, Herman bezig geweest met iTunes en alles wat met muziek te maken heeft. En het gaat om het thuisdelen gedoe. Ik ga even naar muziek en het is dus een bug die in iOS 6 zit. Muziek. En ik zal straks nog iets muziek. daarover vertellen. Als je in iTunes op je computer thuisdeling hebt aanstaan en je hebt van alles en nog wat goed geregeld, dan kun je... In je iPhone naar het, in de muziekapp naar het tabblad meer gaan. Meer 5 van 5. Geselecteerd. Meer tap, Ik heb het tabblad vijf vijf. meer geselecteerd. Ondernaam scherm. Bezig. Knop meer. Contact. Huidige onderdeel. Componist. Gedeeld. Daar is gedeeld. Die zie je dus alleen verschijnen als iTunes op je computer draait. Als je in iTunes hebt ingesteld dat je je bibliotheek wil delen. Eventueel ook nog wat je van je bibliotheek wil delen. Dan verschijnt er in het tabblad meer een item gedeeld. Dat dubbel tik ik. Gedeeld. Koptekst. En nu bovenin kom je tegen Annuleer knop. Een annuleren knop. Geselecteerd. Mijn iPhone. Mijn iPhone. Die is geselecteerd. En daaronder een knop die niks zegt. En hier zou moeten staan je gedeelde bibliotheek, dus de, de naam van de bibliotheek zoals die op iTunes staat. Uh, bij Herman lukt het wel om hier toch op te tikken. Ik zal dat ook nog even proberen. En zoals jullie horen gebeurt er bij mij op dit moment helemaal niets. Dus dat betekent dat het voor mij eigenlijk niet meer sinds iOS 6.1 mogelijk is om muziek te delen via mijn iPhone. En ja, dat vind ik een spijtige zaak. Afspeellijst, winkel, Even kijken wat hij nu heeft gedaan. Afspeellijst, huidige onderdeel, knop. Tom hij heeft het toch gedaan. Het heeft even geduurd. Zoek, zoekveld, we gaan zet. Ik ga even naar. Beatles. Artiest, tab. Geselecteerd. Afspellijst. De afspeellijsten tab. zijn ze geselecteerd. Ik ja. zal even kijken, want ik had voor een proefje een paar afspeellijsten Afspeellijst. gemaakt. Huidig onderdeel, Tom's Zoek, zoekveld, we gaan zet. Purchased, dat zijn dus de gekochte. Beatles. Waarom die dat in het Engels doet, weet ik niet. De Beatles. Visite. En mijn visite playlist, dat is een lijst met nummers. Waar je geen builen aan kan vallen als je die afdraait. Als je visite hebt. Dus. Hij doet het wel um, als je maar lang genoeg wacht. Maar de knop is, uh, wordt niet uitgelezen. Dus ik weet niet of het mogelijk is om met meerdere bibliotheken te delen. Maar dan weet je niet wat je deelt. Oké, okay, dat was het. Die, uh, als je die knop inderdaad indrukt, dan zegt hij ook niks. En dat is juist het gezeik. Dan weet je dus niet of hij iets gedaan heeft. Dan moet je een tijdje wachten. En maar gewoon gaan vegen in de hoop dat je dus je bibliotheek tegenkomt, doet hij bij mij ook niet hoor. Nee, maar er is dus inderdaad, als je lang genoeg wacht, je hoort dat bij mij nu ook, dan komt hij uiteindelijk wel. En de rest lijkt wel toegankelijk te zijn. Misschien heeft het er iets mee te maken, maar ik kwam nog zoiets tegen in uh, de TuneIn app. TuneIn Radio Pro. Als je daar een wekker wil zetten, kun je ook niet meer bij die schuiven. Ze zijn er nog wel, maar je kunt, uh, je kunt ze niet meer bedienen. Mika. En het blijft natuurlijk gewoon raar dat ze bij zo'n rebuild van zo'n OS uh, bepaalde dingen die, ja, volgens mij goed werken, er gewoon uh, schijnbaar uitslopen of dat ze het helemaal overnieuw typen, ik weet niet wat dat is uh, het zal ongetwijfeld een zeer complexe zaak zijn het zijn echt, echt um, honderdduizenden regels van code denk ik ongeveer wel, wat er uh, in zo'n iPhone gecompileerd wordt, voordat de iPhone iPhone is maar Bijvoorbeeld het, het, het feit dat je bij... Uh, als je mail aan het lezen bent en je komt weer terug... Uit het mailtje dat hij dan bij 5.zoveel... iOS 5.zoveel... Keurig terugkwam op het mailtje wat je aan het lezen was in de lijst. En dat is bij 6 oh, dan plotseling gewoon weg. Hoe dat kan is mij een raadsel. Schijnbaar doen ze toch meer dan uh, alleen maar stukken toevoegen stukken weghalen en het ding opnieuw bouwen. Dus van de stukken die, ze, die goed werken blijven ze niet gewoon af. Daar zitten ze ook stiekem aan. Ik denk dat dat uh, eigenlijk het complot van Apple is. Een ander ding wat vanmorgen even in de area besproken werd is de het invullen van de pincode. Daar had je bij de vorige OS's had je daar dat uh, onder de 9 keurig een ...annuleren knop stond... ...totdat je wat aan het intikken was... ...en dan werd die knop verwijderen... ...en op het moment dat je bijvoorbeeld... ...twee cijfers had ingetikt en... ...dubbel tikte twee keer op verwijderen... ...dan werd die weer annuleren... ...als je dan annuleerde... ...dan liet die gewoon de simlock staan... Maar nu blijft die knop steeds annuleren. En moet je dus ontzettend opletten hoeveel tekens je hebt ingetikt, hoe vaak je die annuleren knop kunt dubbeltikken. Want als je hem te vaak dubbeltikt, dan blijft je Simlock gewoon staan. En kom je bij je iPhone en moet je weer iemand gaan bellen om die hetzelfde scherm weer te krijgen om de Simlock weer eruit te halen. Ja, zo blijf je af en toe toch dingen tegenkomen die uh, niet lekker gaan lopen bij een nieuwe versie. Het enige wat we eraan aan kunnen doen is denk ik gewoon zeuren bij Apple en mail blijven schrijven, et cetera. En Debbie Buis die heeft ook een, een brief, een conceptbrief rondgestuurd waar allerlei tekortkomingen in staan van Apple producten. Maar misschien is het uh, wel een aardig idee om daar nog meer dingen bij te zetten. Oké, okay, ik uh, zal ook uh, dit van, uh, van het muziek appje aan het melden. Dat is natuurlijk wel uh, op het moment dat, uh, dat uh, iOS 6.1 nog niet uit was, uh, is ze daarmee uh, begonnen. Dus het is wel handig om te kijken, en dat zal ze vast doen, om, uh, of dingen die, uh, die er nu in staan, want die heeft ze natuurlijk allemaal verzameld uh, voor vorige week, want ze is er al hele tijd mee bezig, dat ze dan ook uh, die er weer uithaalt, want ja, dat uh, maakt een beetje een stomme indruk, maar goed, dat... Uh, ik heb er ook nog niet bekeken, dus ik zal eens kijken wat ik nog uh, tegenkom, wat wellicht uh, verholpen is. Er staan er wel een paar in, ik heb ze niet paraat in mijn hoofd, maar uh, ik had ook al bedacht dat ik er even op terug ging schrijven, dus dat ga ik zeker doen. Nou, dit is wat mij betreft voldoende over thuisdeling. Dan komen we bij het volgende verhaaltje van, oké, okay, hebben jullie nog wat leuks meegemaakt, leuke appjes gevonden, andere dingen die je wil uh, meedelen. En dan komen we later toe aan de valreep. Wie heeft wat gevonden of gezien of bedacht? Ja, nou, één dingetje, uh, dat, dat vergeet ik iedere keer tegen Astrid te zeggen. Dus ik doe het nu maar even. Astrid, het is al een tijdje geleden dat jij in het forum ging het over het converteren weer eens van uh, MP3's naar M4R's. En um, toen had jij het over dat programmetje... Um, switch sound file converter dat dus inderdaad mp3's naar m4a's kan uh, vertalen, maar toen zei hij van ja ik kan de instellingen daarvan niet vinden het is in switch sound zo dat als je aan het tabben bent en je uh, komt bij uh, het lijstje waarbij je dus uh, de, zeg maar het formaat kan kiezen waarnaartoe je wil converteren, dus mp3 uh, AF, uh, m4a als je dan bijvoorbeeld voor m4a kiest en je tapt Eén keer door, dan kun je daar de instellingen veranderen. De volgende tab is converteren. Maar tussen de keuze van uh, het formaat en het uiteindelijke converteren zit een tab waarbij je de instellingen kunt wijzigen van zeg maar, het formaat dat je gekozen hebt. Ja, maar kun je, kun je daar ook de kwaliteit, high quality en, uh, en low quality en zo uh, daar instellen? Ja, ik weet niet of M4A dat heeft. Volgens mij heeft M4A niet zoveel als bijvoorbeeld bij MP3. Het hangt ook van de encoder af. Dus zeg maar het, het codeeralgoritme dat ze gebruiken. Bij uh, MP3 wordt de laatste jaren heel veel gebruik gemaakt van de zogenaamde lame encoder. Dat stond voor not likely een MP3 encoder als ik hem... En dat was zo omdat de officiële uh, programma's die gebruikt werden om MP3's te maken... ...die waren van een of ander Duitse instituut van Fraunhofer en die vroeg daar geld voor. Dus er zijn een paar jongens geweest die hebben die lame encoder gebakken. En daar kun je dus aangeven wat voor kwaliteit je wil. Maar dat kan niet bij iedere encoding techniek en volgens mij niet bij M4A. Je kunt wel zeg maar de bitrate opgeven. Dus uh, uh, hoe goed er gecodeerd moet worden, hoe goed de uiteindelijke kwaliteit dan wordt. Maar kun je niet veel beter als je een M4A'tje hebt gemaakt? Dan maak je van dat A'tje gewoon een R. En dan is het gewoon een M4R. Ja, nee, dat is het volgende stukje van het verhaal. Nee, het ging om, om uh, zeg maar de in encoding quality. Dus van de bitrate van het bestand dat je uiteindelijk wil maken. En dat kun je ook bij M4A instellen. Ja, ik heb hier, uh, dat ding heet Easy CD Creator. En daar, uh, maar dat is geloof ik een betaalde app, uh, betaald programma. Daar kan dat. Dus dan dacht ik, ik, kan dat, ik wil dat bij Switch ook. Maar dat gaat dus waarschijnlijk dan niet. Mag ik daar iets over zeggen? Easy CD. Als, je het, uh, als je echt iets wilt met conversie of dat soort dingen, dan is het zijn geld dik waard. Ik werk er al negen jaar mee en ik, uh, ik vind het een fantastisch programma. Je kan ermee rippen, je kan ermee branden, je kan ermee converteren en er zit van alles in. En de MP3 uh, de uh, converter die daarin zit, die is beduidend beter dan alle andere converters die ik heb gevonden. Oké, okay, maar dit ICD uh, is uh, uh, wel een uh, betaald programma. Ik heb geen idee van de prijzen, maar die moet je wel kopen. Dat geldt trouwens ook voor Switch Sound File Converter als je uh, wat bijzondere uh, conversies wil doen. Die doet eigenlijk alleen maar de standaard dingen met de, de vrije versie. Maar als je wat uh, meer wil doen, dan moet je het ook dat betalen. Is dat. toch blijft dat heel grappig dat uh, de prijzen van apps veel lager zijn dan de prijzen van Windows software als je uh, zo'n switch programma bekijkt, als dat 35 euro kost dan overweegt men dat om te kopen en een app van 4 euro die vinden we duur, laat staan een app van 18 euro toch wel grappig dat je daar gewoon een heel ander perspectief in uh, gekregen hebt misschien dat Windows 8 uh, apps goedkoper gaan worden nou ja, Windows 8 is ook goedkoper. Ik bedoel, Windows is zelf nu ook goedkoper geworden. Dus uh, uh, dat, dat moest dus ook wel. Omdat de OS van, van Apple sowieso wel een stuk goedkoper waren. Ik kan me nog herinneren dat je uh, als je Microsoft Office wilde kopen... dat je 900 gulden kwijt was. Ja, die uh, mooie tijden van Microsoft zijn denk ik uh, gewoon echt uh, wel voorbij. Uh, even niet helemaal... Ja, iets terzijde van hier. Ik zag... Uh, een heel opgewekt artikel dat uh, Windows 8 <coughs> gebruikt kon worden met uh, Jaws 14 en Supernova 13. En ik had al zoiets van, oh my, oh my, oh my, wat gaan die beginversies ons uh, brengen? Heeft iemand al enige ervaring daarmee? Nou ja, Nederlandse uh, uh, uh, Nederlands JOLS 14 is nog niet uit. Die zit uh, te wachten op de laatste update en dan brengt hij hem uit. En die had er eigenlijk al moeten zijn uit Amerika, maar die is er dus nog niet. Ik weet van Supernova 13, die is klaar voor Windows 8. Wat het ook mogen betekenen, want hij werkt er nog niet mee. Maar hij is er wel klaar voor. En de volgende update zou het dan moeten doen. Dat is de laatste informatie die ik heb. Oh, dus toch weer het gewone verhaal van... Je koopt de graten en komt de volgende week terug voor de vis. Of zo. Ik ga dus nog niet naar Windows 8 met Jules, nog met Supernova volgens mij... Oké, okay, nog iemand anders die wat leuks uh, gevonden of bedacht heeft? Ja, ik heb nog wel een uh, aardig ding gevonden. Uh, eigenlijk een beetje geïnspireerd op het EHBO voor dierenverhaal van uh, Tom. Heb ik uh, ook eventjes de gewone EHBO-apps apps bekeken. En uh, een van de betere is denk ik die van het Rode Kruis. Maar daar zit ook weer iets heel slechts in. Daar zitten namelijk een heleboel dingen in die verschrikkelijk goed toegankelijk zijn. Maar een heel groot stuk waarbij je eigenlijk gewoon over allerlei uh, verschijnselen en ongevallen en wat dan ook niet kunt leren, zeg maar, wat je dan zou moeten doen. Dat is nou net weer niet toegankelijk. Maar het stukje wat je zou moeten doen uh, als je uh, iemand zou uh, moeten reanimeren, dat is weer heel toegankelijk. En daar zit zelfs een soort... Uh, ritmesignaal uh, in waarop je dus uh, keurig kunt gaan uh, reanimeren en daar zit ook een optie in en dat verwijst dan weer naar een andere app van uh, de, universiteit in, de Radboud Universiteit in Nijmegen en daar staan dan weer alle vindplaatsen in van de zogenaamde AED's die ze tegenwoordig nogal uh, gebruiken bij uh, ja, eigenlijk onontbeerlijk vinden bij uh, reanimatie en uh, dat is wel uh, grappig om een keer naar uh, te kijken denk ik ja, ik ken hem. Dat is inderdaad een, een leuke app. Jammer dat daar een behoorlijk beeld niet toegankelijk is. Uh, ik ben van de week nog wat, met wat woordenboeken aan het rommelen geweest, omdat daar vragen over waren. Uh, ik heb ooit in het verleden samen met Astrid eens een keer een woordenboek gekocht. Dat heet woordenboek XL, of we hebben hem allebei gekocht. En die was niet toegankelijk uit mijn hoofd gezegd. De woordenboeken van Prisma zijn, of Prisma met een S, uh, is hetzelfde laken en pak. En de Vandalen woordenboeken, uh, ik heb een Vandalen woordenboek Nederlands-Engels gekocht, en die lijkt redelijk goed bruikbaar, als je er even wat beter naar kijkt. Dus er zijn schijnbaar toch wel behoorlijk uh, toegankelijke woordenboeken te krijgen, gelukkig. Maar ook een aantal die het gewoon niet zijn. Nou, ik begin daar eens eventjes een verhaal over, want ik heb dat XL destijds gehaald, dan had ik 5.1 nog, IOS 5.1, dat ging goed, kon ik mee werken, het kostte even moeite voordat ik het had uitgevonden, maar, en dat lukte toen, maar nu, onder 6 werkt hij niet meer. Dat is dus bijzonder typisch, dat hoor je geloof ik toch echt niet zo vaak, zoiets, nou dat, dat is dus een beetje jammer. Uh, toen ik het uh, haalde was het gratis, daarom had ik het ook gehaald. Uh, want ik, uh, ik had nu deze keer een ontzettende stop, want ik had een hedendaags groot Nederlands woordenboek van Van Dalen gekocht. Het kostte 50 euro en het was in geen enkel opzicht toegankelijk, dus dat vond ik toch wel heel erg spijtig. Uh, zo spijtig zelfs dat ik uh, alle mogelijke moeite heb gedaan bij Vandalen om mijn geld terug te krijgen. Dat wilden ze niet doen, want ik had hem niet bij hun gekocht, maar bij, uh, via de App Store. Dus moest ik daar ook maar, maar terecht om, om geld uh. En bovendien schreven ze dat uh, al onze woordenboeken zijn niet voor ze overtoegankelijk. Nou, dat klopt dus niet, maar deze wel. En dat betekende dat ik ook de dikke Vandalen, die 80 euro moest gaan kosten, niet ging kopen. Uh, in, uh, ze hadden me een handleiding gestuurd van hoe ik dat via iTunes moest rechtzetten. Dat lukte me voor geen meter. Dus toen uh, was ik zo boos, toen heb ik uh, Apple gebeld. En die hebben mij een e-mailadres uh, gegeven in Amerika. Waarmee ik uh, een, een heb gemaild. Moest ik in het Engels doen. Moest ik heel lang over nadenken hoe dat moest en zo. Maar goed, het is wel gelukt. En die hebben me fantastisch geholpen. Ik had binnen 24 uur mijn 50 euro terug. Plus hele aardige mailtjes. Dat het zo jammer was. Dat ik er niet mee overweg kon. En dat ze, en ze gingen het allemaal goed maken. En dat is ook gebeurd. Dus het kan wel als je, als je wil. Ik ben ja, de zogenaamde refunding zoals ze dat noemen bij Apple is gewoon uh, wel per mail schijnbaar goed regelbaar uh, Getuigt het verhaal van Astrid. Maar ten opzichte van andere stores is het gewoon uh, echt belazerd. In de meeste Android stores is het zo dat als je binnen een kwartier iets doet om, zodat je de app niet meer gebruikt, als je refunding vraagt, dan mag dat binnen een kwartier en dan is het gewoon akkoord. Dat zou uh, Apple ook wel in kunnen voeren, maar dat willen ze denk ik niet. Maar op zich is het natuurlijk wel uh, zeer keurig dat ze je gewoon op die manier geholpen hebben. En het grappige is, je mag de app dan wel gewoon blijven gebruiken. Dus die blijft gewoon op je phone staan. Alleen de aankoopstatus van die app en de update status van die app wordt teruggezet in App Store. Uh, alsof die niet van jou is. Dus je kunt niet meer de updates van zo'n app die gerefund refund is gebruiken. Maar ze kunnen hem niet van jouw telefoon afhalen. FTC is de opening. Oké, okay, wat mij betreft naderen we de valreep en we naderen half vijf. Dat vind ik toch weer een uh, mooie tijd. Eén uh, uur blijft gewoon lastig. Iedere keer weer. Er zijn er nog mensen die dingen voor de valreep hebben? Zo niet, dan ga ik jullie straks een goed weekend wensen. Ja, ik wil nog wel even wat zeggen. Um, ik ben druk in de weer geweest met de podcast. Uh, er is nu een link om... Um, uh, ...in te voeren in de, in de podcast, uh, de app-podcasts. En ik zal even de link geven, dat is bartimeus.nl slash xml slash podcast.php. En die kan je invoeren in de podcast. Hij is nog niet aangebeld bij iTunes, maar dat gaat gebeuren zodra het logo in orde is. Wauw, dat zijn mooie berichten. Martimeus.nl slash xml slash podcast.php Ik uh, ga dat zeker proberen. Heb je dat in het geheim gedaan, uh, Nens? Hard werken. Zou het dan niet slimmer zijn om hem in plaats van podcast vragenuur.php te noemen? Want dan krijg je in ieder geval uh, de mogelijkheid, als je daar ooit eens aan toekomt, om nog eens meerdere podcasts uh, te maken. En dan weet je ook meteen uh, wat het is. Goede tip, die nemen we mee. Ik zal uh, kijken. Het is nou het vragenuren. Dan heb je helemaal duidelijk in de link zitten wat hij uh, precies doet. Ik zou e-ask daar ook bij meenemen. Want misschien komen er wel meer vragenuren. Je weet het maar nooit. Nou dan wordt het dus e-ask podcast. Ik laat jullie weten wat het is geworden. <laughs> dus dit wordt geen prijsvraag. Oké okay, dan is hier niks te winnen. Nog een valreep. Ja is het, is het nou de bedoeling dat hij in de uh, podcast app van Apple komt? Is dat, uh, heb ik dat goed begrepen? Je kunt hem nu al invoeren. Zeg maar. je gaat, uh, ja, wat ik een makkelijke manier vind, is ik ga naar Safari. Ik vul dit url in en vervolgens gaat hij vragen of ik hem wil openen in podcasts. Dat is die Apple podcast app. En als ik dan zeg, ja, dat, dat wil ik, dan opent hij hem. En dan geeft hij gelijk aan of je daarop wil abonneren. En als je dat zegt ja, dan ben je in het vervolg onder de pannen. Het leven is mooi. Ik uh, ga dat zeker doen. Uh, Dirk, goedemiddag Roger hier. Uh, ik heb uh, nog wel een vraagje voor jou eigenlijk. Uh, een, een hele poos geleden ook in het Vraaguur, toen hebben wij een keer het gehad over de app... Uh, uh, Nederlandse apps. En uh, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, bij mij verversen die niet en bij jou wel. Nou ja, achteraf bleek jij had de betaalde versie en ik de, de, de gratis versie. Um, ik heb eigenlijk sinds een, een hele tijd al... Ik weet niet of jij de app nog gebruikt, maar als je in de app bijvoorbeeld naar nieuwe apps gaat dan krijg je dus uh, zeg maar zes uh, apps onder elkaar en als je op een gegeven moment naar beneden gaat om, uh, of naar beneden scrolt om verder te gaan in de lijst, dan leest hij dus niks meer voor. Um, vervolgens ga je dus, scroll je dus weer terug naar boven. En dan leest hij vanaf boven, leest hij ook niks meer voor. Uh, heb jij is jou dat ook opgevallen of, of, of andere mensen? Of gebruik jij hem helemaal niet meer? Ik gebruik hem momenteel niet. Uh, ik heb het wel gezien dat hij dat deed. Uh, ook dat is volgens mij een, uh, een fout die er bij iOS 6 ingeslopen is. Of misschien wel eerder bij iOS. Nee, bij iOS 5 deed hij dat nog wel goed, geloof ik. Uh, wat je kunt proberen is om dat lijstje in de.. Hoe heet dat ding? Oh, even vastzetten, wacht even. Ja. Omdat. Ik heb hem hier nu even niet opstaan. Dat is fout gegaan na een update, maar dat geeft niet zo. Even kijken hoe dat, dat lijstje heet. Ah, de onderdeelkiezer. Dus als je in zo'n lijstje bent en je tikt drie keer met twee vingers, dan kom je in de onderdeelkiezer. En dan krijg je een soort gealfabetiseerde lijst van alles wat er op het scherm en alles wat in lijsten staat. En dan kun je wel verder lezen naar uh, de dingen toe. Je kunt dan mm, meestal ook dubbeltikken op zo'n item. En dan moet je hem nog een keer dubbel tikken. Dus als je de eerste keer dubbel dan gaat die kiezer wordt gesloten. En dan kom je wel bij het item en dan kun je hem nog een keer dubbel tikken en dan kun je dus de informatie daarover lezen. Ik denk dat een, dat, dat een manier is van uh, ja, het bouwen van een lijst of zo die, die Voiceover niet aan kan. Ik uh, zie het bij soms zie ik het bij meer apps. Maar daar doet hij het ook uh, niet echt goed. Dus via drie keer tikken met twee vingers kan je dat proberen. Dan gaan we dat op zeker proberen. Dankjewel. Oké, okay, dan ga ik uh, jullie bij deze een uh, heel erg tof weekend wensen met een hoop sneeuw en zo. En Het komt allemaal en het gaat allemaal. Misschien ook wel een beetje zon. Mocht iemand nog wat te melden hebben, dan moet hij dat nu wel heel erg snel doen. Anders ga ik de chat verlaten en ga ik de mail afmaken en daarna weekend vieren. Zou ik nog een vraag kunnen stellen op de valreep? Jep. Uh, ik heb nog steeds een vraag uh, over het uh, Apple toetsenbord. Waarbij mijn rechter shift uh, niet uh, de T. Even kijken, ja, rechter shift doet het wel, maar mijn linker niet. Dus als ik mijn linker shift gebruik en ik wil een vraagteken maken. Dat is dan de knop naast de, nou, de, nou goed, even, ik weet het even niet hoe dat heet, even zo snel, een, een, een, zo'n tekentje, zou die een vraagteken moeten doen, dat doet hij wel met de rechtershift, maar niet met de linker. Herman, heb je, doet hij wel hoofdletters? Ik bedoel, als jij bijvoorbeeld hoofdletter H doet, van Herman, geeft hij dan wel een hoofdletter? Ja, dat doet hij wel. Dus de linker shift doet het wel, want anders zou hij dat ook niet doen? Moeten we het toch eens uitproberen dan? Heeft dat misschien iets te maken met een ander type toetsenbord wat ik moet. Nee, dat kan niet, hè. Dat kan niet kiezen. Dirk, heb jij je toetsenbord bij de hand? Zou jij het eens kunnen proberen? Of je, of jij, want jij hebt volgens mij ook zo'n. Uh, oh nee, je hebt volgens mij niet zo'n lo los uh, Apple toetsenbord, hè? Ja, ik heb zo'n toetsenbord waar je hem op moet zetten. Uh, ik, ik zal even kijken. Dus het vraagteken doet het niet. En meer niet hoor. Als ik. Ja, goed, het, is, het, het gaat er nou even niet om wat. Maar als ik bijvoorbeeld een. Uh, nou ja, eh, noem eens wat. Een dubbel punt, dat werkt dus ook niet met mijn linker shift. Punt, komma dubbele punt dubbele punten, dat soort dingen. Dat moet ik met mijn rechter doen. Dat is, dat is een beetje raar. Oh, het lijkt er dus op alsof die linker shift helemaal niet werkt. Maar als je gewoon een letter stikt, krijg je wel hoofdletters met die linker shift erbij. Yep. Ik heb hier geen, uh, geen Bluetooth-keyboard. Ik heb zo'n keyboard waar je je iPhone op moet zetten. En die doet het wel goed. Nou, dan moet ik gewoon even loeren naar het... Uh... Je hebt nog een hele Apple... Uh... Herman? Of was het Herman niet? Geloof het wel. Uh, ja, Dirk. Uh, ja, Herman. Uh, volledig, ja, zo'n zo uh, zo rol, zo'n keyboard, zo'n zo rol, weet je, met batterijen erin en de zijkant, zo'n knopje. En, uh, en zo. Ja, echt een echt Apple-keyboard, alleen niet het numerieke gedeelte eraan. Geen idee. Misschien dat Tom even kan kijken, een keer als hij uh, met zijn keyboard werkt. Bij mij doet hij het wel, dus zowel de dubbele punt doet hij het met de linker shift als de rechter shift en het... Uh, Vraagteken doet hij ook met er linkershift slash, dan maakt hij een keurig vraagteken en met rechtershift slash. dames en heren weer hartstikke bedankt dat jullie erbij waren. trouw iedere week en zo. groeten en tot de volgende week.